1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Een leugentje om Best veel. Iedereen maakt zich daar wel eens schuldig aan. Maar structureel liegen in een professionele omgeving, dat is toch een ander verhaal. Daarover gaat het zometeen in de werklunch. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemiddag. Ook België en Duitsland alert op vermiste broertjes uit Nederland. De VVD wil geen kabinetscrisis over strafbaar stellen illegaliteit. En pleidooi voor meldingsplicht voor bestuurders met epilepsie. Eerst is er zon, later komt de bewolking en gaat het regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen overdag trekt de regen weg en klaart het op. Het wordt dan 14 tot 16 graden. En er staat morgen een vrij stevige zuidwestenwind. De politie heeft de twee broertjes die sinds gisteren worden vermist nog niet gevonden. Hun vader zou op ze passen, maar hij pleegde zelfmoord in de bossen bij Doorn. En vannacht werd er een Amber Alert voor de jongens uitgegeven. En voor het eerst ging dat opsporingsbericht ook naar België en naar Duitsland. De politie over de reden daarvan. Omdat wij nog steeds de jongens niet hebben aangetroffen... en omdat wij wel weten dat de vader uh, in ieder geval enige tijd uh, heeft vertoefd in Limburg...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 Nou, er zijn camera's en die camerabeelden geven aan dat hier gisteren om kwart over tien getankt is door een man. Um, en uh, ze gaan er eigenlijk vanuit dat het de man is waar het, uh, waar het om gaat. Omdat er ook een uh, kenteken uh, uh, gezien is via die camera's. Een kenteken wat hoort bij de auto uh, van uh, de vader die uh, die zelfmoord uh, heeft gepleegd. De verbinding is nu weg. Daar is Joris weer, hoor je wel. Uh, is nog duidelijk uh, of op die beelden ja, ja, staat te ja. zien dat daar uh, die jongens ook in de auto zaten? Uh, dat weet ik niet zeker... Um omdat er niet meer informatie is gegeven over uh, die beelden die uh, vrijgekomen zijn, die gemaakt zijn. Dan uh, dat in ieder geval uh, de auto uh, is herkend met het uh, kenteken uh, van de, de auto van de vader, de Hyundai Gets. Um, en uh, nou, ze zijn dus nu verder vooral aan het zoeken naar de weg die is afgelegd met die auto. Gisteravond van Vleuten waar ze rond een uur of acht zijn uh, gezien. En uh, kwart over tien hier op uh, uh, dat benzinestation in Neerbeek, gemeente Beek. En dat het benzinestation dat staat op een hoekje van twee straten, maar er wordt wel erg aan de weg gewerkt. Het is best moeilijk om hier te komen. Bijvoorbeeld deze vrachtwagen, die zou je dan tegen hebben kunnen komen omdat hij aan de weg aan het werken is. En nu met zand van de ene kant van de weg naar de andere kant van de weg gaat. Ja, en, en omdat de grens in de buurt is, zoeken ze ook over de grens. Ja, dat is dan wel het meest logische. Dat, dat zegt de politie ook. De politie in Midden-Nederland in ieder geval... Daar ook is een vliegtuig, vliegveld ja. in de buurt. Um, een vliegveld in de buurt. Maar dit is in de buurt van, de, van Duitsland en van België. En dan is het logisch om de mensen daar in die omgeving ook aan te geven: van, zoek met ons mee. Joris van der Kerkhof in Limburg-Neerbeek. in Nierbeek. In Brussel heeft het pakket een persconferentie gegeven over de ontwikkeling in de zaak rond de diamantroof. In februari voerde een groep mannen een overval uit op vliegveld Zaventem En inmiddels zijn er aanhoudingen verricht. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Zojuist bekendgemaakt dat er 31 mensen zijn aangehouden, 24 in België deze ochtend, 6 in Zwitserland en eentje in Frankrijk. En die persoon in Frankrijk, dat lijkt zo'n beetje de hoofdverdachte te zijn. Die heeft in ieder geval, uh, dat was in ieder geval een van de uitvoerders van het uh, overval in februari op Zaventam. Die zit ook in Frankrijk op dit moment. Ja, dat is een Fransman, die zit in Frankrijk. Het pakket van Brussel heeft wel zijn onmiddellijke uitlevering eh, gevraagd. Dus de verwachting is dat hij snel naar België zal komen... omdat hier het onderzoek wordt gevoerd. En die andere verdachten? Dat die dan andere dan... verdachten die, die zullen ook ongetwijfeld snel naar België kunnen gevraagd worden... of die snel kunnen komen. En dan is dat uiteraard afhankelijk van het gerecht in Zwitserland en ook in Frankrijk, hoe snel ze daarmee willen werken. Er is toen een, voor een kapitaal aan diamanten buitgemaakt. 50 miljoen dollar was dat spul allemaal waard. Is daar nog wat van teruggevonden? Ja, in Zwitserland zijn er ruwe diamanten teruggevonden. Waarvan met zekerheid is te zeggen dat die in Zaventem gestolen zijn. Dat is wel, uh, dat is wel uh, opmerkelijk, dat is een hard bewijs uh, natuurlijk. Uh, dat is zeker niet uh, de hele buit, maar wel in ieder geval een deel van de buit is uh, teruggevonden. Daarnaast is er in België bij huiszoekingen ook een grote hoeveelheid uh, geld gevonden. Hoeveel precies en uh, welke valuta, dat is allemaal uh, niet bekendgemaakt door het gegeven. Goed, contacten dus met uh, omringende landen hebben ze gehad. Uh, is er ook uh, contact geweest met de Nederlandse autoriteiten? Dat was de vraag natuurlijk, omdat er ook in Nederland... bij Prins grote overvallen uh, zijn geweest... waarvan vermoed werd dat de data uit België afkomstig waren. In dit geval wil het pakket daar niet veel over zeggen. Ze willen niet bevestigen, nog ontkennen dat ze contact hebben gehad... met, uh, met het uh, gerecht in Nederland... Uh, maar wat wel duidelijk is, is dat ze heel erg benadrukken dat ze wel contact hebben gehad met Zwitserland en Frankrijk. En dat ze vooral met die twee landen bezig zijn geweest in het onderzoek van, naar deze zaak. Dus vooralsnog is er geen, uh, geen aanwijzing voor een band met Nederland tussen die diamantroof in Zaventum, die grote roof van 50 miljoen dollar, en de andere roofovervallen van, uh, bij Brinks in Nederland. Joris van Poppel in Brussel. Het strafbaar stellen van illegaliteit is bespreekbaar voor de VVD. Als PvdA-leider Diederik Samsom dat wil, dan valt er over te praten. VVD'ers komen nu met een handreiking aan PvdA-leider Samsom... om een kabinetscrisis te voorkomen. VVD-minister Schippers. Nou ja, iedere kabinetscrisis die er niet is, ben ik blij mee... Uh, maar als je een kabinet vormt met PvdA en VVD, dan weet je dat je twee uh, uitersten in een politiek spectrum met elkaar moet verb verbinden. En dat sommige maatregelen in de ene achterban wat minder vallen en andere maatregelen in de andere. Dat wisten we van tevoren. Uw VVD zegt van nou we gaan steken in die zin nu al een klein stukje vinger uit naar, uh, naar de Partij van de Arbeid in deze kwestie. Het is lastig voor hun. Nee, we hebben gewoon een afspraak in het regeerakkoord. Daar zit dit kabinet voor, daar ben ik ook voor. En, uh, dat is mijn uh, guidance. Maar volgens de bronnen is het, hè, ja, dit is ja, geen bronnen, crisis waard. Bronnen. Er is, er is, uh, ja, wat is een crisis waard? Uh, wij zijn een kabinet en we werken goed samen met elkaar. Maar het stukje geven en nemen, en dat juicht u dus toe?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 Er moet een wettelijke meldplicht komen voor automobilisten met epilepsie. Dat vindt de Belangenvereniging Epilepsievereniging Nederland... omdat uh, ja, die groep regelmatig ongelukken veroorzaakt. Recent kwamen nog twee vrouwen om het leven... doordat de bestuurder van hun auto een aanval kreeg van epilepsie. Ton Tempels is directeur van de Vereniging Epilepsie Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn er nu wel of helemaal geen regels voor mensen met epilepsie die auto rijden? Ja, er zijn hele, hele duidelijke regels, een, een Europese en een Nederlandse richtlijn, die grotendeels zelfde zijn. En het is eigenlijk uh, ja, heel, als je de regeling goed leest, is het eigenlijk heel helder onder welke omstandigheden mensen met epilepsie wel en vooral niet mogen rijden. Wat staat er in die regeling? In die regeling staat eigenlijk dat je, als je aanvallen hebt die je rijgeschiktheid beïnvloeden, mag je niet rijden. En dan zegt de regeling, er zijn uitzonderingen en die uitzonderingen worden ook beschreven. Dus zolang je aanvallen hebt die je rijgeschiktheid beïnvloeden... mag je niet rijden. Waarom wilt u dan toch, als er al regels zijn... dat er ook een wettelijke regeling komt? Ja, het, het, um, het probleem doet zich voor... Uh, omdat er uh, mensen worden geacht de wet te kennen. Dat is altijd de allerlaatste zin die je tegenkomt. En dan vinden wij, als het ook heel helder is... dat je een meldplicht hebt... Dat je dan allerlei ruis kunt weghalen. Mensen weten vaak niet dat ze het moeten melden, of ze moeten het ook niet melden, ze zijn er niet verplicht, maar als je het niet doet, ben je strafbaar. Dus dan zeggen wij, waarom maak je nou niet gewoon bij de diagnose epilepsie een heldere afspraak dat je dit moet melden? Want er staat wel, uh, uh, maar dat geldt niet alleen voor epilepsie, dat geldt voor echt voor honderdduizenden mensen in Nederland die vanwege hun gezondheidstoestand. Uh, een beperking in hun rijgeschiktheid hebben... dat die eigenlijk zelf het initiatief moeten nemen... om een eigen verklaring in te vullen... en dan via het CBR al of niet een uh, toestemming krijgen... om onder beperkende omstandigheden te mogen rijden. Maar dat initiatief, dat ligt dus bij de patiënt... en die is niet altijd goed op de hoogte... of die wordt niet goed voorgelegd. En als het misgaat, dan is natuurlijk de wet van toepassing. Dan denken wij, of dan vinden wij, maak er een... Plicht van, maar hou het niet zo vrijblijvend. En dat klinkt misschien raar vanuit een belangenvereniging. Maar wij zien als je dit, dit ongewisse laat bestaan. dat het uiteindelijk als het misgaat. dat je geen enkel excuus hebt als patiënt. al ben je op de goede trouw geweest. Want de wet is duidelijk. En in hoeverre gaat het mis? Heeft u cijfers erover? Uh, dat is niet, niet uh, helder te krijgen. Uh, mensen met epilepsie rijden met een relatief toegenomen risico. En er zijn andere groepen die veel meer risico veroorzaken en ook rijden. Dus er is ingecalculeerd dat je dus met een bepaalde gezondheidstoestand... deel mag nemen aan het verkeer en dat, je dat er een bepaalde onveiligheid... maar echte harde cijfers zijn en niet. En als er cijfers zijn, dan is het ook nog, uh, zijn het dan ongelukken die binnen het kader van de wet... Nou ja, plaatsvinden, zou ik willen zeggen, is dat ja. dat relatieve risico? Of hebben we te maken met mensen die de wet niet kennen, of ja. wellicht het naast zich neer hebben gelegd? Een schemergebied, maar als er ja. wettelijke regels zijn, dan is het ook te handhaven, zegt u. Ton Tempels uh, van de Vereniging Epilepsie Nederland. Dank, Dank. u wel. Asielzoekers in Rotterdam, die weigeren hun hongerstaking te beëindigen... worden niet meer in de isoleercel gezet. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Asieladvocaten en Juristen... afgesproken met de directie van het detentiecentrum. Maandag gingen in Rotterdam tientallen asielzoekers in hongerstaking. Volgens justitie zijn er 60. En dat zijn vooral vreemdelingen die aan de grens zijn geweigerd... en uitgeprocedeerde illegalen. Duitsland gaat 164 tanks en panzervoertuigen leveren aan Indonesië... Die deal is omstreden in Duitsland, omdat mensenrechtenorganisaties vrezen dat Indonesië die wapens inzet tegen de eigen bevolking. Uh, Indonesië wilde eerst Nederlandse tanks kopen, maar de Tweede Kamer hield dat vorig jaar tegen. Omdat ook de Kamer bang was dat uh, tanks zouden worden gebruikt om binnenlandse opstanden neer te slaan. En Indonesië besloot toen maar een deal te sluiten met Duitsland. Sport. Trainer Alex Ferguson neemt aan het einde van het seizoen afscheid bij Manchester United. Hij treedt toe tot de directie van de club. Ferguson is 27 jaar coach van de huidige ploeg van uh, Robbie van Persie en de oud doelman van United. Peter Smeichel, was verrast door het nieuws. Ik uh, I'm shocked. I, I just can't make sense of the timing. I think this has come as an absolute bombshell. Uh, and I really, honestly, don't know what to make of it. Hij wist het niet, uh, hij is geschokt, hij weet niet wat hij daarmee aan moet, zegt uh, Schmeichel. Ferguson veroverde onder meer dertien landstitels, twee keer de Champions League. En uh, wanneer is de laatste dag? Nou, 19 mei, tijdens het duel met West Bromwich Albion, voor het laatst op de bank dus bij United. Schmeichel trengt trouwens niet dat Ferguson echt met pensioen gaat. Ik kan niet zien dat hij over dat te zijn tot het sits in hij of de media en de wereld en actie, explains why. I think we can guess and guess, but for sure there must be something there that we don't know about. Because he's not going to retire for the sake of retiring. Absolutely Nee, je weet het pas als hij er eens een keer uitleg over geeft. Hij denkt trouwens niet dat Ferguson echt met pensioen gaat. Psv en AZ hebben morgenavond in de finale van de KVB beker in de Kuip iets goed te maken beide ploegen stelden teleur in de competitie. PSV wilde graag kampioen worden, maar zal als tweede gaan eindigen. En AZ speelde zich pas twee weken geleden definitief veilig. De ploeg van Gert-Jan Verbeek kan met het winnen van de beker... het seizoen toch nog mooi afsluiten. Nou, ik, ik, ik vind het te gek. Voor, nee, ben ik, ik ben niet mee eens. We hebben wel teleurgesteld. Ik vind het niet troosteloos. Oh, want wij, oh teleurstellend. We, ja, wat, wat, we hebben echt wel wedstrijden gespeeld waarin het publiek... absoluut vermaakt is waarin we goede uitslagen hebben neergezet. Maar het was veel te wisselvallig. En daarom is het teleurstellend. Maar troosteloos vind ik het niet. Nee, Gert-Jan Verbeek, trainer van AZ. Kijken hoe het op de weg is. Jon Bakker bij de ANWB. Ja, niet zo goed. Zes files, uh, bijna 30 kilometer file op dit moment. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, na een ongeluk bij Kerkdriel, 8 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Ook een aanrijding op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, bij Rotterdam Centrum. Daar staat 4 kilometer file, ook daar is de rechterrijstrook afgesloten. Door de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum, bij Knoop het Hooipolder, 4 kilometer... En daardoor loopt het ook vast op de A59... van Zierikzee naar Os, bij knoop het Hooipolder. Ook daar staat 4 kilometer file. Door het ongeluk op de A2 bij Den Bosch... loopt het ook vast op de A59 richting Os bij knoop het Empel. 5 kilometer. En de andere kant op richting Zierikzee bij Terheide. 2 kilometer na een ongeluk. En ook daar is de rechter reist ook dicht. En tot slot nog de hoofdpunten van het nieuws. Ook België en Duitsland zijn op de hoogte gebracht... van de vermissing van de Nederlandse broertjes... De VVD is bereid de PvdA te helpen in de kwestie rond strafbaar stelling van illegaliteit. En er zijn 31 verdachten opgepakt in het onderzoek naar de diamantroof in België. U hoort het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCV met lunch. U hoort het. Het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken. U kunt deze keer wel heel zuinig wegrijden.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal een werklunch met psycholoog en leugenexpert Job Boersma. Want is liegen in een professionele Nederland omgeving eigenlijk erg? In de reportageserie In de Praktijk legt dokter Koos van Melle uit... waarom hij niet graag met de uitgeprocedeerde asielzoekers in de vluchtkerk zou willen ruilen. Ik zou hier niet uh, heel erg lang in deze kerk kunnen bivakeren. Um, vooral niet als je... ...op tijd naar bed wil. Om drie uur gaat hier uh, de muziek pas uit. En om half twee is de standpunt.nl. De stelling dan, het is terecht dat de asielzoekers in hongerstaking zijn gegaan. Bent u het eens of oneens met die stelling, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.standpunt.nl. U kunt twitteren eens of oneens. doe het dan met hekje standpunt. En u kunt de gratis app downloaden voor Android en iPhone. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, we liegen allemaal wel eens een keer, ook op de werkvloer misschien... maar vanaf nu moet u daar toch echt mee oppassen... want volgende week verschijnt het boek Ik weet dat u liegt. En dat is een handboek om op het werk leugens op te sporen. En een van de schrijvers van het boek is hier. Job Boersma, psycholoog en leugenexpert. Hartelijk welkom. Dank u wel. Hoe word je eigenlijk leugenexpert? Dat doe je door uh, heel veel studie te verrichten... en heel veel in de praktijk met uh, leugendetectie bezig te zijn. Uh, bijvoorbeeld in trainingen. Maar u kunt gewoon goed liegen ook misschien? Uh, nee, ik ben een slechte leugenaarvresing. Maar ze zeggen altijd de beste politieagenten zijn juist de boeven. Ja, nou ja, ik heb een te groot ontwikkeld geweten. Daardoor zie je bij mij altijd meteen of ik lieg of niet. Dat is heel irritant. Maar doordat... Het onderzoek wat we gedaan hebben leer je wel ook wel trucjes waardoor je ook wel makkelijker kan liegen. Ja, um, dat boek is eigenlijk geschreven voor professionals, dus laten we zeggen de bazen van bedrijven, want die kunnen met dat boek in de hand dus ontcijferen of wij. Het gewone werkvolk liegen. Nou nee, zo is, het, zo is het niet. Het boek is geschreven voor professionals in de meest brede zin. Dus iedereen die professioneel bezig is. Niet alleen de bazen, uh, maar ook de mensen op de werkvloer... hebben te maken met leugens. En um, het is hartstikke handig om te kunnen beoordelen... of iemand liegt of niet in heel ja. veel situaties. Liegen, nou, liegen of niet helemaal de waarheid vertellen? Ja, dat is een ingewikkelder... Wat is de definitie van liegen? Liegen is dat je... Um, een andere voorstelling van zaken geeft dan je zelf denkt dat is. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld een verkeerde voorstelling van zaken hebt... maar dat wel gelooft, dan ben je nog niet per se aan het liegen. Ja. Maar op het moment dat ik tegen jou zeg van... Ik, ben, ik kom bijvoorbeeld te laat op deze studio... en ik zeg van ja, ik was de weg kwijt, maar ik was de weg niet kwijt... dan uh, geef ik um, expres een verkeerd beeld eigenlijk van wat er is gebeurd. En ja. dat is dan wel een leugen. Dat is dan nog best onschuldig... Maar ja. het gaat hier neem ik aan ook over veel grotere zaken. Mensen die uh, liegen uh, en op die manier geld uh, wegsluizen of noem maar wat. Nou, recent in het nieuws, belastingontduiking. Uh, we hebben natuurlijk gezien uh, de blogs van Joris Luindijk... over de financiële wereld, hoe het daar gaat. Uh, in Woekenpolissen uh, onder andere. Uh, maar het gaat ook over uh, alledaagse zaken. Of, uh, de patiënt die bij de dokter komt. en uh, Heeft hij de, de medicijnen nou wel of niet genomen? De, de uh, persoon die bij de verzekeringsmaatschappij aanmeldt... dat er iets met zijn telefoon... Uh, aan de hand is, maar eigenlijk uh, gewoon een nieuwe wil kopen. Dus er zijn zo ontzettend veel uh, voorbeelden te noemen. U, u begon net met het uh, voorbeeld uit de financiële wereld. Dat is ook gelijk waar ik aan dacht. En ik denk dat als je nu heel veel mensen op een rij zet en zegt... nou, zeg eens, waar wordt het meest gelogen? Dan denk ik dat ze daarmee komen. Want die banken en zo staan er niet goed op natuurlijk. Nee, die, die hebben een probleem in de, in de beeldvorming en wel terecht, uh, denk ik. Ja. Ja. Is dat ook, ook de sector waar dat het meest gebeurt? Of, of politiek misschien? Nou, politiek politiek is, zou ik als eerste, eerste noemen. Um, je, we weten dat, uh, uit onderzoek dat machtige mensen makkelijker liegen, Ook minder stress hebben uh, als ze aan het liegen zijn. Dus eigenlijk heel soepel zich door onwaarheden heen worstelen. Um, en dat zien we veel bij, bij politici. Die moeten natuurlijk ook de beeldvorming managen. Dus de beeldvorming is belangrijker dan uh, de waarheid. Hmm. U, u geeft ook training hè, aan bedrijven om ze te leren hoe zij leugens kunnen opsporen. Wat, wat leert u die bedrijven dan? Nou, vers verschillende dingen. Een van de belangrijkste dingen die we uh, leren aan, uh, aan mensen is het herkennen van uh, micro-expressies. Uh, dat gaat over kleine uh, expressies die op het gezicht zichtbaar zijn. Die iemand, kotter... iemand die veel knippert met zijn ogen. <laughs> die, die zou dat, kunnen... zou, dat zou kunnen zijn. Maar <laughs> een knippering met de ogen is nog niet per se een, een micro-expressie. Uh, maar je hebt zeven universele emoties. En die emoties hebben een bepaalde uh, spierbeweging met zich mee. En die kan je leren zien. En dat duurt ongeveer vijfde van een seconde. Nou, hoe kan je dat bijvoorbeeld toepassen? Stel je voor je wil weten of het goed gaat met je zoon op school. Uh, die zoon komt thuis en zegt... Ja hoor, het gaat hartstikke goed. En je ziet een microexpressie van verdriet. Dan weet je dus dat, dat dat gevoel niet consistent is... met het verhaal wat hij vertelt. En door het uh, leren zien van microexpressies... kunnen mensen dus op zoek gaan naar inconsistenties... Uh, tussen gevoel en inhoud. Dat is een van de dingen die... je. Uh, doen. Maar is dat dan ook gelijk 100% bewijs dat iemand liegt? Nee, nee. nee hij, um, dat, is, dat is ingewikkelder. Het is niet zo dat je van, door middel van een micro-expressie kan zien of iemand liegt. Je kan veel meer zien wat waar voor hem is. Wat hij echt voelt. Je kan eventueel doorvragen ja. waardoor je er misschien wel achter komt. We noemen dat hotspotting. Dus je probeert eigenlijk... Je kan nooit op één signaal... Er is niet zoiets als een Pinocchio-neus, was het maar waar. He, dat er neus groter <laughs> wordt en dan denk je, nou oké, okay, hij liegt. Dat werd ons vroeger wel <laughs> verteld. Maar ja, dat is, nog steeds hele volksstammen. Maar dat is niet waar dus. Dat is, dat is volstrekt een nonsens. Dat monsens. je neus gaat <laughs> nou ja, maar ook uh, wat ik bedoel te zeggen is natuurlijk... dat er één signaal, één signaal al voldoende zou zijn om te kunnen zien of iemand ligt. En wat we proberen is uh, mensen te leren om naar clusters te kijken. Dus er zijn altijd meerdere dingen zichtbaar en voorzichtig te zijn... om te snel tot een, uh, een conclusie te komen. Want dat is levensgevaarlijk in nou, logodetectie. Kun je eens een mooi voorbeeld geven? Hè? Wat op deze manier, bijvoorbeeld aan, aan zonder namen en rugnummers te noemen... Hoor, misschien. maar wat, wat op deze manier dan naar voren is gekomen? Nou, um, er is wel eens een uh, meneer um, geweest die zich voordeed... als internationaal accountmanager... die een jaar lang bij een uh, groot consultancybureau heeft rondgelopen... waarvan men helemaal uh, niet uh, in de gaten had... Uh, en pas na een jaar lang achterkwam van... nou, deze, deze meneer uh, die, uh, die speelt vals, zal ik maar Ja, uh, Die had zijn had, had ze CV, uh, cv aardig opgekrikt uh, en een aardig op... beetje er doorheen geblufft eigenlijk. Had zich er doorheen gebluft en mensen hebben de neiging om aan te nemen over het algemeen dat mensen wel de waarheid vertellen. Um, en dat is pas heel later. In een later stadium zijn ze daar achter gekomen. Eigenlijk het meest makkelijke uh, om te achterhalen... of iemand de waarheid uh, vertelt... is op zoek te gaan naar vierbare informatie. In dit geval kwamen ze deze meneer tegen in een hotel... Uh, terwijl hij eigenlijk een internationale afspraak had. Nou, dat, die twee kunnen niet met elkaar bestaan, zal ik maar zeggen. Nee. nee. Um, die, die, die micro... Uh, hoe noemde u dat? micro? Microexpressies. Microexpressies, ja. dat is één ding. En daar zijn er dus zeven van. Nou, dat, dat, dat leert u ze dan. Wat, ja. wat, zijn, wat zijn nog meer dingen? Een paar tips waar we op kunnen letten. Ja, nou ja, je hebt zeg maar uh, lichaamstaalsporen. Daar moeten we altijd uiterst behoedzaam in zijn. Hè? Want je kan om verschillende redenen stress hebben. En daardoor verschillende redenen een spoor laten zien. Maar er zijn bijvoorbeeld ook psychologen. Sporen in de zin van dat mensen die liegen vaak de neiging hebben om, om, om psychologische afstand te creëren. Nou, dat kan bijvoorbeeld in de taal, zoals uh, uh, Bill Clinton zei: Van I did not have sex with that woman. Ja. En daarmee met dat woordje dead creëert die afstand. Maar het kan ook zijn dat, in, uh, dat iemand terugdeinst, letterlijk met zijn hele lichaam, uh, waardoor die afstand creëert, uh, psychologische afstand creëert, tot watgene wat hij zegt. En mensen, uh, heel veel mensen hebben die behoefte uh, om dat te doen als ze liegen. Dat en. doe je eigenlijk automatisch. Ja, dat zijn, dat zijn hele automatische processen waar je maar amper uh, invloed uit kan oefenen. Tenzij je, uh, zeg maar, er is één categorie mensen: mijn collega Guus S. heeft daar een heel mooi hoofdstuk over geschreven. Uh, en dat zijn de uh, categorie mensen, gewetenslozen. Uh, en en die er? hebben dus geen last van stress. Dus die laten ook veel minder sporen achter. Dus die zijn ook erg lastig om. Um, om, om te betrappen op een leugen op grond van lichaamstaal bijvoorbeeld. Ja, maar als ik het zo hoor, dan hebben mensen die echt willen gaan liegen... de komende tijd, die hebben ook wel wat aan dit boekje. Um, ja, het is niet, uh, niet specifiek voor die doelgroep geschreven. <laughs> <laughs> maar um, ja, je, kan, je, kan leren, je kan leren van, uh, uh, van, van theorie over, over, over liegen. En je kan ah. ook leren van de excellente leugenaar zelf. Natuurlijk, hoe doen ze dat? Ja. Ja. Want, want u zei in het begin ook van... ik heb allerlei wetenschappelijk onderzoek ernaar gedaan. Maar daar is ook wel best discussie over natuurlijk. Kan je het überhaupt wetenschappelijk onderzoeken? Nou ja, ik ben zelf geen on onderzoeker. Ik heb zeg maar uh, geschreven over en onderzoek gebruikt. Uh, maar je kan dan wel degelijk onderzoeken... Men heeft hele geraffineerde experimenten uh, uitgevoerd. Bijvoorbeeld, men laat mensen kennismaken met elkaar. En dat neemt men dan op. En dan vraagt men na die tijd... van ja, hoeveel procent van watgene je uh, hebt gezegd is nou waar. En dat blijkt bijvoorbeeld dat mensen drie keer per tien minuten kennismaking... nou behoorlijk overdreven. Er was bijvoorbeeld iemand bij die vertelde dat hij een, een, een zanger van een, een, een band was... en succes had in Amerika. Mm -hmm. Nou, dat soort dingen worden gewoon verteld in een... Gewone, normale kennismaking. Ja. Zeg maar. Dus dat zegt iets over hoe vaak mensen de neiging hebben om zich misschien ook wel wat mooier voor te doen dan ze werkelijk zijn. Ja. En als professional is het natuurlijk altijd heel belangrijk, hè, bijvoorbeeld in recruitment situatie, als je wil weten of iemand geschikt is voor de baan, waar nu overdrijft hij nou wel, waar nu overdrijft hij niet? Wat is waar en wat is niet waar? Ja, ik vroeg me af, gooit u eigenlijk glazen hier met dit boek? Want u geeft trainingen, maar als iedereen dit boek uit zijn hoofd leert, dan... Uh... <lacht> Nou, het valt er niks mee te trainen. Leugendetectie is een van de lastigste uh, dingen om, t, om, om te trainen. Omdat er zo ontzettend veel factoren mee spelen. En je moet het ook gewoon doen. Dus ik, ik nodig iedereen uit natuurlijk van harte om op, op training te komen. Want het is behalve heel uh, nuttig ook verschrikkelijk leuk. Je leert gewoon... Te zien hoe mensen in elkaar zitten, wat hun psychologische behoeften zijn... hoe ze zich er soms uitdraaien, hoe de non-verbale communicatie eruit ziet... hoe gevaarlijk het is om te snel tot een oordeel te komen. Het zijn gewoon hele interessante dingen om, om mee te maken. En eigenlijk moet je het ook gewoon ervaren. Ja. Het boek ligt volgende week in de winkel. Ik ja. weet dat u ligt. Geschreven dus door Job Boersma. Hij is erbij betrokken, psycholoog en leugenexpert. Nog één vraag. Niets dan de waarheid vertelt dit gesprek? Uh, ik denk dat ik wel op uh, boven de 99 uh, zit. Okay. Dus ik hoop dat dat voldoet. En ik wou nog even zeggen dat de andere schrijver Guus Essens is. Uh, dus we hebben het samen geschreven. Maar u bent veel beter, toch? Ik hè? ben wel wat beter dan Guus Essens. Ja, dat is waar. Dank je wel. <laughs> dit was denk ik een leuger, maar ik weet het niet zeker. De arbeidsmarkt is in crisis. Misschien heeft u daarom in deze tijd nog wel wat vragen. Ik kan geen werk vinden. Is uh, nog een keer stage lopen een goed plan? Zou ik om loonsverhoging kunnen vragen in deze tijd?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 Terwijl de PvdA worstelt met de vraag of illegaliteit strafbaar moet worden en de detentiecentra in Rotterdam en Schiphol dat daar mensen in hongerstaking gaan. Gaat het leven in de vluchtkerk in Amsterdam gewoon door. De uitgeprocedeerde asielzoekers daar die wachten of er toch nog een oplossing komt voor hun probleem. En onze verslaggever Anne van der Veen is daar al de hele week. En ze wacht nu samen met vrijwilliger Suzanne Dodeman op, Ibrahim Touré. Nous cherchons Ibrahim Touré, il est sorti, déjà. Poor, voor Alain Moscheer. Ah, hallo. Mm -hmm. Want we waren op zoek naar Ibrahim Touré. Ja, klopt. Maar hij is al weg? Ja, ik heb hem niet zien vertrekken, maar hij is nu uh, onvindbaar. Dus of hij is al weggegaan of hij is even iets anders aan het doen. En dat is ook wel een beetje de vluchtkerk, hè? Je moet alles goed in de gaten houden, want voor je het weet gaat alles weer anders dan je dacht. Kan je daar eens wat over vertellen? Ja, um... Het is, het is in elk geval altijd heel erg uh, bewegelijk en, en dynamisch. Dus het is ook uh, in het begin, dacht ik, oké, okay, maar afspraak... en dan moet ik dit regelen en dat regelen. Ik heb heel snel geleerd om uh, wat, het een beetje los te laten. En dan is er opeens een klein knokpartijtje in de kerk. Dokter Koos van Melle legt uit waarom dat wel vaker voorkomt. Een van de redenen kan zijn dat mensen zich... Uh...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 afwijkend zijn en misschien uh, op den duur kunnen veranderen. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat dit op 1 juni dicht? Ja, maar het is al zo vaak uh, dicht uh, gegaan, bij wijze van spreken. En dan ging het weer ineens weer open. Dus uh, hoe dit uh, afloopt, weet ik ook niet. Dunne wandjes. Het is dus altijd onrustig in de kerk. De bewoners maken zich zorgen om de toekomst en er is veel lawaai. Somaliër Osman laat zien hoe zijn kamer eruit ziet. Ja, zo is het een beetje licht en donker nu. En, ja. Want er liggen nu, het is uh, vijf uur, maar toch nog wat mensen op bed? Ja, een beetje moe, van en voetballen en iets. En ja, hij blijft binnen. En, en wat is jouw bed? En hier, hier. Ja, dat is mijn plek. Heb jij hier iets, eigenlijk, iets persoonlijks bij je? Iets echt wat van jou is? Ja, ik heb alleen maar kleren. En, ja, niks, niks en niks meer dan dat. Ja. Dit zijn al jouw spullen? Ja. Twee koffers? Twee koffers. Ja. Nou, laten we de mensen maar hier uh, weer even met rust laten. Ja. Het is een beetje een troep in je kamer. Ja, een beetje omdat... Ja. Wij proberen altijd om netjes te maken, maar... Soms gaat het niet goed met de jongens. Ja, kan de jongens hè? Het zijn toch gewoon jongens. Ja. Het is inmiddels twee uur later, maar er gaan toch nog boodschappen gedaan worden als het goed is. easy. Zeg het eens. Uh, ik, ik ben er nu in elk geval weer even kwijt. Hij kwam net binnen um, en uh, alle foto's zeiden, ja, daar is hij. -ie. Toere, iedereen weet dat jij hem wil spreken. Uiteindelijk worden er die dag nog wel boodschappen gedaan. Maar één ding moet je wel leren in de vluchtkerk. Een beetje geduld hebben. Morgen weer vanuit de vluchtkerk in Amsterdam. Zometeen stand.nl. De stelling, het is terecht dat de asielzoekers in hongerstaking zijn gegaan. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Met het NOS Journaal, hier is Renate Evers. De politie onderzoekt of het Amber Alert voor de twee vermiste jongens uit Zeist niet te laat is afgegeven. Het Amber Alert werd vannacht verstuurd, maar veel mensen kregen het bericht pas vanmorgen om zeven uur. Hun telefoon is namelijk zo ingesteld dat ze na tien uur s'avonds niet meer worden gestoord. Ondertussen is er nog geen spoor van de jongens. Drie docenten van de Arnhem Business School zijn op staande voet ontslagen voor grensoverschrijdend gedrag in hun relatie met studenten. Wat dat gedrag was, wil de school niet zeggen. De hogeschool kreeg een paar weken geleden een klacht van hun studenten over de docenten. De VVD wil nog wel een keer praten over het strafbaar stellen van illegaliteit. Als de PvdA dat wil, dan is het bespreekbaar, zo zeggen bronnen binnen de VVD. Een groot deel van de achterban van de PvdA heeft grote moeite... met deze afspraak uit het regeerakkoord. En in België, Zwitserland en Frankrijk zijn in totaal 31 mensen opgepakt... in verband met de diamantroof op de luchthaven Saventum in Brussel in februari. Vanochtend werden op tientallen plaatsen in België huiszoekingen gedaan. En daarbij is veel contant geld gevonden en ook is een een deel van de buit, ruwe diamanten, teruggevonden. En tot zover het nieuws van dit moment. ANWB-verkeersinformatie, John Bakker. Met 40 kilometer file op de Nederlandse wegen, behoorlijk wat. Na een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht... bij Kerkdriel, 10 kilometer. De rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Op de A20, Gouda, Hoek van Holland in beide richtingen... bij Rotterdam Centrum, 4 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Hoek van Holland... Daar is de weg bij Rotterdam Centrum helemaal afgesloten. Bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Hooipolder nog altijd 4 kilometer. En daardoor loopt het ook vast op de A59 van Zierikzee naar Os bij knooppunt Hooipolder 4 kilometer. Verderop richting Os voor knooppunt Empel 12 kilometer. En dat heeft te maken met de lange file op de A2. Op de A59 van Osna-Zirikzee, na een ongeluk bij Terheide... 3 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van den Berg. In detentiecentra op Schiphol en in Rotterdam... zijn asielzoekers in hongerstaking gegaan... omdat ze een verblijfsvergunning willen... of omdat ze een humanere behandeling willen... En dat lijkt allemaal te werken als pressiemiddel. Een hongerstaker uit Cameroen zou volgens het programma Argos... van de staatssecretaris Steven een verblijfsvergunning hebben gekregen... omdat hij in hongerstaking is gegaan. En het blijkt dat afgewezen asielzoekers in de cel belanden. Dat staat in de media en ook in de Tweede Kamer volop ter discussie. Ook vvd kamerlid Art van der Steur deed dat. Ja, kijk, in ieder geval geldt altijd dat je je nooit moet laten uh, beïnvloeden... door uh, dat soort druk van, af, van buitenaf. Ik begrijp overigens die mensen heel goed. Maar ik denk toch dat de staatssecretaris gewoon zijn werk moet blijven doen. gewoon de regels moet uitvoeren. Heeft hij een punt, Van der Steur? Is een hongerstaking ongeoorloofde chantage en moet tevens een poot stijf houden? Of moet het kabinet de hongerstakende asielzoekers tegemoetkomen? Ik praat erover met vreemdelingenadvocaat Frans Willem Verbaas. Dag meneer Verbaas, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van standpunt.nl, u mag alleen maar ja of nee zeggen. Dan gaan we zo meteen uitgebreid doorpraten aan de hand van onze stelling. Hier komen die keuzes. In hongerstaking gaan is chantage. Nee. Als je dan toch gaat staken, doe dan een doorstaking. Nee. Illegaliteit moet strafbaar worden. Nee. Iets heel anders hoor, trouwens maar. Dacht maar, aardig om even van hem te weten. Uh, ja, dan wat zegt u? Ook daar ben ik op tegen. Ja, ja, nee, ja. dat is duidelijk. Uh, dan de stelling, en daar roepen we iedereen voor op om te reageren. Het is terecht dat de asielzoekers in hongerstaking zijn gegaan. Bent u het nou eens of oneens met die stelling... sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101, dus 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Um, ik wil graag van u ook weten wat u vindt van die stelling. Het is terecht dus dat de asielzoekers in hongerstaking zijn gegaan. Meneer Verbaas... Eens of oneens? Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dus eens. Ja? ja? Waarom? Uh, nou, dat is het enige middel die ze hebben om te worden gehoord... Uh, het punt is dat uh, de uh, mensen vastzitten om uitgezet te worden. De enige reden is dat ze beschikbaar moeten zijn... terwijl wordt georganiseerd hoe ze uitgezet worden. Dat hoeft niet in een gevangenisregime. Dat hoeft ook helemaal geen straf te zijn. Alleen het is een kopie van een gevangenisregime. Ja, mensen mogen geen mobieltjes op de cel. Uh, mensen die moeten zich uh, bij binnenkomst gaan uitkleden... voor controle op drugs, kniebuigingen maken, post wordt gecontroleerd. Ze mogen niet e-mailen, ze mogen maar twee uur uh, bezoek... Per week, telefoongesprekken worden standaard opgenomen. Korto, het, het lijkt een gevangenis, terwijl zij uh, in principe geen criminelen zijn. Nou uh, ja, dat is ook hun punt, van ja, wij worden behandeld als criminelen... en dat vinden ze onrechtvaardig. Ja. Maar goed, daar zijn toch allerlei juridische wegen voor, om daar wat aan te doen. Dan hoef je toch niet per se te gaan, uh, geen, geen eten en drinken meer te nemen? Nou, maar dat is toch een manier om uh, gehoord te worden. En uh, ja, er zijn natuurlijk wel procedures gevoerd. En die worden steeds gevoerd over vreemdelingbewaring. Van wanneer moet je er dan al mee stoppen? Maar het gaat ook gewoon over de detentieomstandigheden. En ik denk dat uh, daar gewoon het uh, heikele punt ligt. Dat moet gewoon anders. Ja. Maar ja, veel... Kijk, er zullen mensen zijn die zeggen... ja, dat is een wanhoopsdaad van, van de mensen die daar zitten. U hoort daar uh, ook bij. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, het is gewoon een strategische zet. Uh, het is ook een strategische zet. Mensen die willen aandacht en die krijgen ze nu ook. Dus wat dat betreft is de actie zeer succesvol. Ja, maar goed, u ja. hoorde net van de steur. En die zegt min of meer, het is gewoon chantage. Want niemand uh, wil op zijn geweten hebben dat daar mensen overlijden omdat ze, te, dat ze geen eten meer nemen. Ja, maar kijk, hongerstakers die willen niet dood. En uh, het wordt pas uh, kritiek zo rond de 40 dagen. Daar zitten we nog lang niet op. <laughs> en ik denk dus niet dat, ik denk niet dat er hongerstakers ook echt gaan overlijden. Dat uh, gebeurt bij mij weten nooit. Maar uw advies, uh, uw advies aan, aan het gezag is dus gewoon, nou laat ze dan maar zitten, want over 40 dagen gaan ze toch wel weer eten. Nee, nee, nee. het advies is, die mensen die willen gehoord worden... heb gesprekken met ze. Zorg dat er een arts komt, een vertrouwensarts van buiten. Zorg dat de advocaat op de hoogte is, dat die ermee kan spreken. En als de mensen het idee hebben van, oké, okay, wij zijn gehoord... dan zullen ze ook wel stoppen. Dat laatste bijvoorbeeld, dat is dus blijkbaar niet normaal... dat, dat u als advocaat, als u daar mensen hebt zitten, met ze kan praten? Um, nou, advocaten kunnen altijd op bezoek gaan. Alleen, advocaat moet wel weten dat de cliënt in hongerstaking is. Dat is niet altijd zo. En er zijn veel advocaten die toch denken van... ja, uh, we hebben nu even geen tijd en het zal verder wel goed gaan. Ja. En dat vind ik zelf heel erg slecht. Hebt u daar zelf mensen die u, die u helpt, die daar nu zitten in die detentiecentra? Uh, ja, ik heb gisteren gesproken met twee cliënten in detentiecentrum Rotterdam. Die zitten in Rotterdam? Um, ja. En, en hoe gaat dat dan? Zeggen die tegen u van ik ga nu in hongerstaking... of, of vragen zij u, u nog om advies? Um, nou, kijk, ik ben er vooral ter ondersteuning om te zeggen dat ik als uh, advocaat aan hun kant sta... ik probeer uh, te achterhalen wat hun reden is. Maar ik maak hen ook wel duidelijk van... kijk, u moet hier niet te lang mee doorgaan. En als het een dorststaking is, dan uh, zeg ik wel van... ja, u moet hiermee stoppen. Nou, een van mijn cliënten die zat ook in een dorststaking... en die is ook mee gestopt. Ja, dus omdat u dat tegen hem zei? ja. Ik denk dat een doorstaking, dat dat veel te ver gaat. Als je dat volhoudt, dan ben je binnen een week dood. Mm -hmm. En uh, dat is allemaal veel ernstiger dan als je een hongerstaking gaat. Maar gewoon dan even een hypothetische kwestie. U verdedigt zo iemand, of u helpt zo iemand juridisch. Uh, en die vraagt dan u van ja, wat zal ik doen? In hongerstaking gaan of niet? Wat, wat adviseert u dan? Ik adviseer geen hongerstaking. Niet te doen? Nee. Nee, ik vind dat dat niet in het belang is van de cliënt. Ik begrijp dat ze gehoord willen worden. Ik denk dat dat punt nu ook gemaakt is. Maar ik denk dat de mensen zich wel moeten gaan afvragen... van ja, hoe lang gaan wij nog hiermee door? En ik denk dat dat niet nuttig is nu... om hier nog heel erg lang mee door te gaan. Want, en dat, dat bekijkt u natuurlijk ook een beetje uit, uit aandachtsoverwegingen... het kan zich uiteindelijk ook tegen deze mensen gaan keren. Als zij doorblijven, zeg maar even tussen haakjes zeuren... dan doet dat de publicitaire zaak geen goed... Nou, ja, dat weet ik niet. Maar kijk, de ervaring leert dat de meeste mensen toch wel vrij snel stoppen. Er zouden dus er uh, een aantal kunnen zijn die uh, de drie weken halen, maar uh, ze willen niet dood. Als je suicidaal bent, dan ga je niet in uh, hoornstaking. Hmm. Daar zijn andere methodes nou, voor. U hebt aan het begin geschetst hè, wat, wat de omstandigheden zijn waaronder deze mensen daar moeten zitten. Uh, voor de meesten is dat ook de reden om, om dit te doen? Uh, ja, dat is de reden om het te doen. Men vindt het zeer onrechtvaardig dat men zo wordt behandeld. En wat erbij komt is, van, ja, men weet niet hoe lang men vastzit. Want je kunt uh, een jaar vastzitten in vreemdelingenbewaring. Nou, dat is toch wel erg lang. Maar sommige mensen zitten ook al meerdere keren. Een van mijn cliënten die ik gisteren bezocht uh, had... die zit voor de zevende keer. Dus die brengt een aantal jaren van zijn leven inmiddels in vreemdelingenbewaring door. Ja, ja hij kan ook gewoon uh, teruggaan. Nou ja, dat is het punt. Van, kan dat wel? En wil hij dat wel? Dat zijn de uh, twee uh, punten die altijd uh, spelen. Ja, maar het kan het wel? Nou, het is moeilijk. Het is een Soudaan. Dat is een ambassade die niet altijd meewerkt. Dat is altijd een uh, heikel punt. Nou, ja. Maar hij wil het ook eigenlijk niet. Uh, hij wil het ook niet. Nee, nee. Er, zijn ook inderdaad, er is een harde kern van mensen die in vreemdelingenbewaring zitten, die echt gewoon niet terug wil. Nee. En die ze ook niet kunnen uitzetten. Die kunnen ze inderdaad zeven keer in bewaring doen, maar ja, het helpt niet. Nee. Want, dat, want dat is toch het beeld wat natuurlijk ook bij veel mensen bestaat? Zo van ja, die mensen zitten daar. Uh, ja, kijk, veel kunnen, kunnen niet terug om allerlei redenen, omdat die landen ze niet terugnemen. Uh, maar ja, sommigen willen dat ook niet. En bepalen die niet te veel het beeld dan? Nee, dat denk ik niet. Kijk, het gaat erom dat je mensen fatsoenlijk moet behandelen. En iemand opsluiten om uit te zetten, is één ding. Maar iemand in een gevangenisregime stoppen waarbij die 15 tot 17 uur per etmaal in de cel zit waarbij daar geen bal te doen is, ja, dat is toch een heel ander punt. Ja. En ja. daar vallen ze over. Ja. Uh, u hebt jarenlange ervaring hè, met asielzoekers en hongerstakingen ook. Werkt het eigenlijk? Ik bedoel, is, is er ooit iemand die op die manier zijn zin heeft gekregen? Nou ja, de zin krijgen ze niet in die zin van dat ze een verblijfsvergunning krijgen. Hoewel er nu één geval lijkt te zijn. Maar ze willen aandacht voor hun zaak, ze willen gehoord worden. En uh, ja, die aandacht die moet je hen dan geven. En dan stoppen ze op een gegeven moment ook wel, want ze willen niet dood. U doelt op dat verhaal van die asielzoeker uit Cameroen. Hè? Het programma Argos heeft dat uh, aan het licht gebracht, onderzoeksprogramma. Um, die zou een verblijfsvergunning hebben gekregen omdat hij dus in hongerstaking is gegaan. Nee, hij was in dorstaking. Dorstaking zelfs. En Kijk dat aan. is uh, ja, toch erg ernstiger dan een hongerstaking. Maar ik weet niet wat het achterliggende dossier daarvan is, hoor. Want ik denk zeker niet dat iedereen die in honger en dorstaking gaat... een verblijstiging meteen krijgt. Maar die zaak lijkt wel een beetje de aankeiler te zijn geweest voor, voor al die acties nu. Want dat spreekt zich daar natuurlijk ook rond. Dus die mensen denken allemaal, van, als we dat uit de kast halen... dan mogen we misschien blijven. Nou, ja, kijk, dat zou kunnen, maar ik heb het twee cliënten van gisteren gevraagd. En die waren daar niet van op de hoogte. Ook de Dorstaker die wist dat niet. Maar, want dat is een, een, een ruim verhaal natuurlijk, dat wat Argos naar voren heeft gebracht. Dat speelde allemaal rond die zaak uh, Dolmatov, hè, waar Teve behoorlijk door in de problemen is gekomen, de staatssecretaris. En er wordt al een beetje gesuggereerd dat hij uh, niet nog meer uh, gedoe op zijn bord wilde. En dus maar groen licht heeft gegeven voor deze uh, Cameroenees. Ja, dat moet u even even vragen. Ik bedoel, het zou natuurlijk kunnen, maar ik weet dat gewoon niet. Nee. En dat, U zegt ook voor de meeste van die mensen die nu... want dan is het moment toch wel bijzonder... want die omstandigheden zijn al langer niet goed, lijkt me. En waarom komen ze dan nu allemaal... Met dit nou, maar dat is niet, dit is niet de eerste keer, een aantal jaar geleden. Er is, is ook een uh, hongerstaking van 60 man in een detentieboot in uh, Dordrecht. En er zijn eerder zitstakingen geweest... in detentiecentrum Rotterdam, augustus 2011. En in uh, Schiphol-Oost in februari uh, mm. 2000. Uh, Nee, in februari 2009 was het. Ja. Dus, uh, dit is de zesde keer bij mijn weten dat er zo'n onrust plaatsvindt. Ja. We hebben ge gebeld met Amnesty International en die zeggen... hongerstaking keuren wij niet af en we keuren het ook niet goed. En zij zeggen eigenlijk het is gewoon een ja, vrijheid van meningsuiting. Wat vindt u van zo'n omstelling? Ja, je moet het respecteren als mensen dat uh, willen. En dan moet je ze uitleggen van, nou, dit zijn de consequenties. Uh, maar wij zijn het er niet mee eens. En wat ik als advocaat zeg is van, kijk, uh, ik ben partijdig, ik sta aan uw kant. Maar ik wil wel dat u hiermee ophoudt en dat u hier niet te lang mee doorgaat. Nou, vanmorgen in de Telegraaf uh, stond een verhaal dat uh, actiegroeperingen achter uh, deze kwestie zitten. Dat die de asielzoekers aanzetten tot hongerstaking. Wat vindt u daarvan? Ja, ik weet niet of het een goed middel is om uh, zo de aandacht te krijgen. Maar goed, ze krijgen wel de aandacht. Daarom zit ik natuurlijk ook hier in de uitzending. Ja, maar zitten die groeperingen er ook achter? Klopt dat? Nou, dat weet ik niet. Er zullen contacten zijn, maar ik ken het verhaal niet. Ik ken wel mensen van groeperingen, maar ja. het verhaal wordt voor het eerst. En het laatste nieuws uit Rotterdam van vanochtend is dus dat het regime daar iets is aangepast. Dat die mensen die hongerstaken niet meer in de isoleercel komen. De Nederlandse Vereniging van Asieladvocaten heeft dat min of meer bereikt. Bent u daar tevreden over? Uh, nou, ik heb zelf gisteren gesproken namens de vereniging. En in Rotterdam zijn geen isoleercellen gebruikt. Uh, dus dat deden ze toch al niet. Uh, ik heb alleen met de directie gesproken en gezegd van... nou, wij zijn erop tegen als u isoleercellen gaat inzetten. Want die geruchten horen we wel. En die geruchten die hoor ik ook van Schiphol. Maar die geruchten hoor ik niet van Rotterdam. Oké, okay, maar goed, dus dat is eigenlijk een uh, op voorhand kwestie geweest. Zo van, als jullie het gaan doen, dan zijn we daar niet uh, blij mee. En uh, kennelijk doen ze dat dus uh, nu... ook. Ook niet... En, nee, uh, niet in Rotterdam. Nee, oké. Okay. Uh, dat is duidelijk. We gaan kijken wat onze bellers uh, vinden, uh, meneer Verbaas. Um, blijft u meeluisteren. Ik kom zo meteen terug om met u de reacties door te spreken. Kijk even op onze site wat daar gebeurt. 700 mensen ruim nu gestemd. Uh, met de stelling dus het is terecht dat de asielzoekers in hongerstaking zijn gegaan. 32% eens. 68% is het oneens. Standpunt NL. Goedemiddag. Uh, Erik Rosmalen Goedemiddag. dat meneer Rosmalen uh, het, het, het woord illegaliteit zegt het al. Uh, Wij hebben uh, helaas een regering die uh, altijd voor allerlei uh, zaken geprobeerd, gepro als het enigszins moeilijk is, ook uh, net zoals met het gedoogbeleid, om, om dingen dan toch weer goed te praten. Maar iemand die illegaal is, heeft dus in feite geen rechten en uh, heeft dus ook niet het recht om in hongerstaking te gaan. Ik begrijp heel goed dat ze uh, allerlei uh, goede redenen hebben om de landen te ontvluchten. Ik, ik geloof niet zelfs dat er één vluchteling zal zijn die hier, eh, omdat je het zo vijf daar waar hij vandaan komt, eh, hier naartoe komt. Dus ik begrijp heel goed de nood van die mensen. Maar van de andere kant hebben wij een aantal regels opgesteld in, in een democratie die we met z'n allen afgesproken hebben. En dan zegt het woord illegaliteit genoeg. Ja. Die heeft, men heeft dan geen rechten. Ja. En ja, dan is het dus ook geen recht om tot hongerstaking over te gaan. Maar vindt, u dan, maar vindt u dan desondanks, want die hongerstaking is dus ook, hoor ik nu van de advocaat... Hè, omdat de omstandigheden daar uh, nou ja, nogal uh, te wensen overlaten in de ogen van die asielzoekers? Maar dan zullen wij toch beleid moeten voeren waarin we dat beter toetsen. En waarbij we beter controleren hoe het er exact voor staat. En dan krijg je dus niet de discussie, illegaliteit. Maar dan ben je er of legaal of illegaal. Ja, ja, ja. En daar moeten, we, daar moeten we vanuit gaan. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met dominee van Drie uit Of spreekt u. Dag. Uh, ik uh, ben het volledig eens uh, met de stelling. Ik vind uh, hongerstaking inderdaad een legitiem middel. En waarom vind ik dat nou? Omdat het een indicatie is, dit middel. dat de nood ontzettend hoog is. Als die niet hoog is, dan ga je niet in hongerstaking. Ik ben zelf nooit in hongerstaking geweest. maar dat moet toch heel erg zijn. Dus dan moet er iets aan de hand zijn. En dat laat uh, het woord hongerstaking zien. dat laat zien dat die asielzoekers. schandalig worden behandeld. Ik heb er geen ander woord voor over. Mm. En teven maar roepen van de daken: ja, er komt een humane asielbeleid. Nou, ik zou zeggen. woorden zonder daden stellen 0,0 voor. Dank u wel. We gaan naar de volgende Bellrestamper.nl. Goedemiddag. Ja, goeiedag. Ben ik in de uitzending? Zeg hem maar. Nou, ik ben het oneens. Ten eerste, ik vind. Ik, dit wordt zo dadelijk eventjes een gekonkerdje tussen Wekers. En uh, van de P van A. want die houden wij aan en dan krijg je dit. Ten tweede, ben je wel eens in een bejaardenhuis geweest? Dat is ook niet zo'n pretje hoor. Dus ik vind gewoon. Uh, en ik vind dan twee, ten derde, vind ik nog een keer dat de radio wel overdreven is, natuurlijk. Hè. Er zijn ook nog genoeg mensen in Nederland die hulp nodig hebben. Hmm. Maar daar wordt niet meer over gekwekt. Nee, het is alleen maar de illegaliteit. Je bent illegale bij illegaal. Punt ja, uit. Ja, ja, maar we kwekken ook wel eens over andere onderwerpen, niet alleen maar over illegale stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Wilbert Stuysberg uit Den Haag. Wilbert? Ja, goedemiddag. Ga je weer over Falun Gong beginnen? Uh, nou. Uh, <laughs> Nou, ik, ik kan het ook over de Oeigoer hebben. Dat is helaas een soortgelijke verhaal. Er is een Oeigoer die. Nee, maar, speelt... nee, maar, nee, maar laten, we even, laten we even bij de stelling blijven. Dat ja, is gewoon nee, wel nog... Nee, ik, ik, ik, oh, ik, ik okay. wil heel duidelijk. Er is een voorbeeld van iemand die twee maanden geleden dreigde uitgezet te worden naar China. Dat is een Oeigoer. Dat is een van de groeperingen waar hetzelfde mee gebeurt als die Falun Gong. En Nederlands uitzettingsbeleid is dus keihard. Want die man die wacht dus gewoon in, in China een vrijwel zekere dood. Hmm. Dus ik begrijp heel goed dat mensen. Ik kan, kijk, ik kan niet voor alle voorbeelden uh, zeg maar het verhaal uh, kennen, maar van de Chinezen, dan weet ik het uit eigen ervaring. Ja. Ik ben al 6,5 jaar met het onderwerp bezig. Dus maar, ik weet maar, wat... maar goed, even, even die Oeigoeien nemen even in gedachten. Die zit ja. hier dan in zo'n detentiecentrum. Vind jij dat hij in, in, in hongerstaking mag gaan of niet? Ja, om zijn zaak kijk, te bekleiden. Kunt, je kunt het vergelijken met uh, de Tibetanen. Er zijn dus verschillende voorbeelden die zichzelf in brand steken. En sommigen zeggen dan dat is zelfmoord. Maar er was laatst iemand van die campaign voor Tibet... die zegt, nee, dat is eigenlijk een soort zelfopoffering... Zelf want in China is het afschuwelijk voor verschillende groeperingen. Ja, oké, okay. dankjewel. Stan.nl, goedemiddag. Hallo? Hallo. Zeg er maar. Uh, nou, ik ben het ook niet eens met die, uh, met die hongerstakers, hoor. Nee. Maar het is een weg zonder einde. Uiteindelijk blijf je toch hier. En je krijgt je nooit en ze nemen het land eruit. Nee. Zo is het toch. Maar moet je, want die mensen, het zijn illegale, maar het zijn niet per se criminelen natuurlijk. Die mensen hebben, nee. in veel gevallen hebben ze helemaal niemand kwaad gedaan. Nee, dat kan best zijn, maar als ik Christenland weer heb zitten kijken naar de opsporingen zocht, ja. dan zijn het meestal allemaal donkere, tinten mensen die ja. misdrijven begaan. Ja, maar ja, goed, er zijn ook genoeg en blanke vlees, mensen die vlees. misdrijven begaan. Ja, maar hun zijn altijd in de meerderheid. Kijk ja. maar naar die opvangcentra. Ik, ik, ik weet niet welk, welk wetenschappelijk onderzoek daaraan ten grondslag ligt. liggen. Stam.nl, eh. goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, zeg maar. Ben ik in een uitzending? Ja, zeg maar. Ja, hallo, goeiedag. Nou, ik, uh, ik, ik wil eigenlijk eerst even beginnen over uh, de teven. Ja. Uh, die man heeft inderdaad echt, uh, ja, echt alles over zich heen gekregen. Maar nou, ik denk dat hij wel toch een tweede kans heeft gekregen en dat hij dit gewoon heel serieus moet aanpakken. En uh, uit, uiteindelijk zijn het mensen gewoon die gewoon uh, voor niets, ja, uh, voor niets voor niets uh, daar in de, de adviescentrum zitten. Maar ik denk dat het wel, toch wel gehoor aan moet gegeven moet worden. Want uh, dit, dit kan niet zo. Want het zijn mensen, het zijn gewoon uh, doodnormale mensen. Die gewoon dit eigenlijk allemaal gewoon. Uh, ja, op deze manier moeten, moeten blijven. Ja. Ik vind het hartstikke zonde dat in Nederland dat dit, uh, dat dit nog steeds aan de gang is. En u, en u vindt dat ze het middel van hongerstaking mogen inzetten om dit op de kaart te krijgen? Om, om hier de, het gesprek over te openen? Ja, kijk, hongerstaking is natuurlijk wat net... Uh, ik weet echt de naam van de meneer die in de, die in de uitzending zit. Meneer Verbaas. Meneer Verbaas. Die heeft net ook gezegd van, ja, dit is de enige manier van, uh, van ja, aangeven... Van dat je ergens niet, niet mee eens be, mee, mee, mee bent. Mm. Ja... Ik vind dat hij toch wel... Ja, dat eigenlijk, want Nederland is een heel democratisch land natuurlijk... maar hier moet het gewoon ja, op een hele andere manier aangepakt worden. Ja. Het zijn geen criminelen, het zijn ja. gewoon mensen. Ja. Die mensen moeten gewoon goed naar, goed naar geluisterd worden. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ben nou, ja, ik aan de beurt? Ja, ik laat af en toe even zo'n pauze van... want dan denk ik van ja, hij, nu komt hij met het verhaal. En, uh, en dan komt hij maar niet, maar nu komt hij wel. Oh, toch? Ik hoor nog niks hoor. Ik wel. Zeg het maar. Wie bent u? Ja, wie bent u? Wie bent u? Mensma. Ah, oké. Okay. Van den berg oh. hier. Zeg het maar. Nou, ik ben tegen rokerskinking. Oh. Maar ik wil er nog iets bij zeggen. Kijk, ik weet de achtergronden allemaal niet. Ja. En dan kun je wel zitten, ja het is fout en dit en zus en we doen het niet goed. En Nederland is, die maakt er een potje van. Maar ik weet de achtergronden niet. Ik weet alleen wat ik hoor. En ja, dat is voor mij uh, ja, niet uh, altijd uh, vanzelfsprekend. Nee, nee, nee oké. Okay. Maar tegen honger sta ik in. En dat komt ook. Ik ben mijn hele leven ziek geweest. En ik heb gevochten voor mijn lijf en leden. Ja. En dan moet je niet in hongerstaging gaan, want dan doe je jezelf kwaad. Dan ja, moet je niet mee spotten, vindt u. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Buizenberg Zoek. Dag, zeg maar. Hallo. Um, ik kom gemiddeld eens in de vier tot zes weken kom ik in het uitzendcentrum in uh, Rotterdam. En ik weet hoe uh, verschrikkelijk de situatie daar is. Ik, kom daar, uh, ik ga daar naartoe en ik ga daar naar de kerkdiensten, waar ik een beetje mee had. En op een gegeven moment, uh, ik heb zelf een uh, zoontje van drie, en dan uh, kroop daar op een gegeven moment een meisje van drie bij mij op schoot. Uh, die daar ook gewoon opgesloten zit. Nou, ja. Ik kan je wel vertellen, op het moment dat dat gebeurt, dat gaat je door merg en been. Ja. Er is niks ergens dan een kind wat opgesloten zit. En dat gebeurt daar gewoon. Ja. En uh, daarom hebben volgens mij de mensen die daar zitten, zitten in een uitzichtloze situatie. En daarom hebben ze alle recht om in hongerstaking te gaan. En uh, het is ook geweld dat ze dat doen, want daarmee trekken ze de aandacht naar zich toe... en ja. vestigen ze de spotlights op dit probleem, wat we hier in Nederland toelaten. Dus maar, het maar, stel, het maar stel dat u daar de volgende keer weer heen gaat en, en iemand vraagt u dat van... Uh, nou, wat, wat zal ik doen? Zal ik dat gaan doen of niet? Adviseert u dan uh, ja, doe dat? Of, of zegt u nee, doe het nou maar niet, want het is niet goed voor je? Nou, kijk, ik denk dat het, nee kijk natuurlijk, het is, lichamelijk is het niet goed voor je. Maar ik ben ervan overtuigd dat uh, dit de manier is om uh, de publieke opinie in beweging te krijgen... Om, om alle spotlights op, op, dit, maar op dit probleem te richten... dat we hier in Nederland mensen opsluiten die niets hebben gedaan. Ja. Die niets hebben gedaan. Nee. En niet alleen mensen, maar ook kinderen en ja. zieke mensen. Ik heb daar gewoon meegemaakt dat er gewoon gehandicapten zaten. Ja. Dat is echt werkelijk onvoorstelbaar. Die zitten gewoon achter een deur. Ja. Oké, okay. dank dat u hebt gebeld. Uh, we gaan terug naar uh, Frans Willem Verbaas. Hij is uh, vreemdelingenadvocaat. Hij kent ook de situatie daar in uh, Rotterdam. Uh, meneer Verbaas, nou, ja, dat zijn de reacties. Uh, ja, dat zijn heel uh, gemengde reacties. Enerzijds mensen die uh, daar begrip voor hebben. Anderzijds uh, mensen die denken van... ja goed, als ze hier illegaal zijn, uh, dan moeten ze gewoon weg. En dan moet je ook gewoon niet klagen. Dat is het patroon wat je hier altijd uh, ziet. Ja. Waar de hamvraag is van... ja goed, uh, is het wel humaan de manier waarop uh, vreemdelingbewaring nu ten uitvoer wordt gelegd? En ja. daar is een heleboel kritiek op. Ja. En daar is nu ook aandacht voor. Terecht zei iemand dat nog even. teven heeft natuurlijk uh, nou ja, we flink moeten praten om, om zijn ...positie te handhaven als staatssecretaris van Justitie... Uh, ...heeft ook beloofd in dat, in dat debat daarover... ...dat er een humaner asielbeleid komt. U, daar, u komt daar vaak in die detentiecentra? Hebt u daar al iets van gemerkt? Uh, nee, we wachten nog steeds op de reactie van uh, Fred Teven. Tot nu toe hebben we daar nog niks van gemerkt. Maar, dus dat moet allemaal nee. nog komen? Dat moet nog komen, ja. maar ik neem aan dat hij ook wel met iets uh, zal gaan komen. Ja. Alleen niemand weet nog wat. Nou ja, en in de tussentijd hebben we het er ook weer over, ook hier op de radio en uh, sowieso ook op andere, andere platforms. Dus nou goed, dat hebben ze dan bereikt met die hongerstaking. En uh, u zegt het zal uiteindelijk wel uh, overwaaien, in die zin dat ze er weer mee stoppen. Uh, dank dat u meedeed in stand.nl Frans Willem Verbaas, vreemdelingenadvocaat. Het is terecht dat de asielzoekers in hongerstaking zijn gegaan. Dat is de stelling, u kunt daarop blijven reageren. Laat ik dan nog even de laatste percentages noemen. 800 mensen nu ruim gestemd, 34% eens met die stelling, 66% is het ermee oneens. Maar u kunt die percentages nog blijven beïnvloeden de hele middag. Houd de radio aan, want zometeen na twee is er dit is de dag. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag.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 Zo kunnen we u op alle Volkswagen bedrijfswagens tot 50% korting op een Blue Motion technology pakket aanbieden. Zo'n goede deal moet toch ergens vandaan komen. Kijk op Volkswagen.nl Op Tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen, maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op Tix.nl